Hey Willem Davids, de avonden doe je tegenwoordig? Je bent een oud-gediende, je doet al heel lang radio. Nou, het is, ja, dat laatste klopt, ik doe al heel lang radio. Ik doe niet de avonden, ik werk wel voor een avond. Dat is de zondagavond en daar ben ik redacteur van het programma Holland Doc Radio. En Holland Doc Radio, het woord zegt het al bijna, het zijn documentaires die we, ja, of we wekelijks um, uitzenden en dus laten maken. Is het je specialisatie en je, en je liefde, zeg maar? Doe je het, het liefste qua radio maken, documentaire maken? Nou, het is natuurlijk als je, als je een documentaire kunt maken, dan kun je. En je beheerst het vak, dan beheerst je eigenlijk het vak van verhaal vertellen. Je beheerst het vak van omgaan met het medium radio. Uh, je luistert naar geluid en laat geluid ook spreken. Uh, wat, je, wat je hoort hoef je niet uit te leggen. En eigenlijk is een radiodocumentaire, een, een buitenlandse term, is een is radiofeature, de moeder van, vind ik, van alle radiovormen. Als je dat beheerst, als je daarin je z'nang voelt, dan is een reportage in feite een koud kunstje. Dan nou hoor je waarschijnlijk veel nieuwe makers waarvan je misschien denkt ja, als oudgediende, als iemand met veel ervaring, dat kan anders. Waar zit dat dan in? Ja, maar dat werkt ook nog heel vaak positief. Ik heb, ja, ik werk met heel veel nieuwe makers. Uh, daarvan zijn er ook een aantal jong. Uh, het liefste uh, werk ik dan samen. Ik, wat er dan bijvoorbeeld nieuw is, is dat ik gebeld voor van... Ja, Willem, dat hoorspel waar we uh, over hebben gesproken, daar bel ik je even over. Want misschien wordt het te lang. En als ik dan vraag van hoe lang wordt het dan? Dan is het antwoord, ja, ik denk toch wel een minuut of drie. Uh, dan van binnen juich ik. Van wauw, show me. Uh, uh, en ik roep tegen uh, als antwoord geef ik van oké, okay, het lijkt me een goede lengte, maak het niet veel langer. Dus het inspireert me ook heel erg hoe nieuwe makers en, en, en, en nieuwe ideeën uh, ook omgaan met dat medium. Op, op, op, op, op, op, ieder op zijn eigen of haar eigen wijze. Uh, er zijn geen, geen wetten voor in die zin. Behalve ja, vertel een verhaal uh, in de goede volgorde. Uh, probeer, net als je een boek pakt of je een film gaat kijken, probeer vanaf het begin op een of andere manier de aandacht te vragen. Ook voor onderwerpen waar je denkt van ja, ik heb er nog niks mee. Maar probeer er wat mee te krijgen. En daar zijn zoveel voorbeelden van en, en makers die, die, dat, die, dat, die daarmee die daar bezig zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in het, ook in het buitenland. Het is een, een genre wat... Veel publieke omroepen in Europa, maar ook buiten Europa, op de programmeringen bestaan. Is de radio enorm veranderd niet de laatste jaren? Als ik terugkijk naar VPRO Radio vroeger met de maratons-interviews van soms wel vijf uur. Kan dat tegenwoordig nog? Het wordt niet meer gemaakt op die manier, maar zou dat kunnen? Ja, alles zou kunnen, gelukkig. Zou alles kunnen. Wat veranderd is, is dat uh, veel onbevangenheid is verdwenen bij makers. Uh, het is veel meer in, in, in, in hokjes geplaatst. Het moet op een of andere manier een naam hebben. Dat is wel iets van de laatste tijd, wat, naar mijn idee, nou niet echt een goede bijdrage is om je fantasie uh, uh, los te laten of op hol te laten slaan. Voor je het weet um, zit je al problemen te bedenken die er helemaal nog niet zijn. Dat was in, het, in, in de periode dat ik begon met radio maken, eind jaren 70, begin jaren 80. We praten. Opa vertelt, maar daar was onbevangenheid echt nummer één. Als de makers, als wij het leuk vonden, als ik het leuk vond. En verdomd, vervolgens hadden er ook heel veel luisteraars die met ons meegingen. Onbevangenheid, dat is aan het verdwijnen. Het staat wel heel erg onder druk. Programma's zoals je die noemt, wat noemde je? VPRO-programma's, ook uit diezelfde periode, is eigenlijk hetzelfde mee aan de hand. Natuurlijk kan het, wie zegt dat het niet kan? Uh, er zijn mensen die het willen, uh, of die het zouden kunnen maken. Uh, wat veranderd is en wat het moeilijk maakt, en ik praat nu even voor Nederland... is dat het toch er wel ergens in een hokje moet gaan passen. En dat, is, dat, is, dat stimuleert niet echt. Maar toch knap dat je dat zegt. Want als je ouder wordt, ga je dan niet steeds meer uh, dingen uh, hoe zeg je dat, uh, categoriseren? Heb je het misschien niet allemaal al gehoord? Is dat niet een risico? Of wat, wat ik van jou, jou uit hoor, is dat je eigenlijk een veel frissere kijk hebt op, uh, op het radiomaken. dan misschien de nieuwe makers soms. Nou ja, dat... En dat zou ik niet zo snel verwachten. Nou, ik weet niet waarom je snap dat je niet verwacht. Ik, ik, ik, ik begrijp niet waarom je dat niet verwacht. Juist hierom kan ik het zo lang doen. Iedere dag of iedere week kom ik nieuwe, nieuwe mogelijkheden. of nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe gekkigheid tegen van Favorec. Ja, zo, tuurlijk, zo kan het ook. Uh, uh, nog afgezien van de mogelijkheden die, die allerlei media platforms op internet uh, met zich meebrengen. En combinaties tussen oude media, als je radio een oud medium noemt, uh, en, en, en, en, en nieuwe platforms, uh, internet, Facebook, Twitter, de hele sante kraan. Ja, dat, dat, je uh, wordt gewoon gemotiveerd, je, je wordt nog steeds gedreven om, om steeds betere radio te maken. Nou eigenlijk. Ja, als ik erop uitgekeken ben, dat is nog niet aan de hand, dan moet ik iets anders gaan doen. Maar uh, ik ben reuze leuk van de straat. De rol van internet. Hoe, hoe verhoudt audio zich met, met, met ja radio? Is radio niet een beetje een oude term eigenlijk op internet? Moeten we het niet audio noemen? Net zoals alles op internet video heet en geen televisie? Ja, dat, ja daar zit wel wat in. Het is natuurlijk radio, dat, dat, dat, het is eigenlijk meer een toestel dan dat het een, een medium is. Uh, dus in die zin heb je gelijk, dat, dan heb je het over, over, over, over audio. Uh, je kunt audio in radiovormen, in, in, in, in, radio uh, uh, in audiofonische vormen, kun je ook via, via internet verspreiden, een platform geven. Uh, uh, uh, uh, waar je bij de radio kon opbellen, kun je hier een commentaartje schrijven. Uh, uh, je publiek kun je directer benaderen. Het, uh, de, de mogelijkheden zat. En... en uh, um... Hoe vind je die verhouding eigenlijk tussen die verschillende vormen van uh, radio maken of audio maken? Van, uh, bij radio heb je natuurlijk sterk het, uh, het moment. Uh, bij internet heb je dat veel minder. Uh, vind je dat alle, alle twee interessant? Of? Ja, ik vind het allebei interessant. Ik, uh... Uh, met internet maakt, het mij, my, internet maakt het mij mogelijk om bijvoorbeeld uh, kennis te nemen van wat de BBC deze week doet op het gebied van radiodocumentaire of, of radioverhalen. En ze hadden een aantal prachtige programma's over muziek die gemaakt is naar aanleiding van 2001, 9-11. Uh, een soort compositie, moderne muziek. Uh, ik heb het over, over hip hop, pop, punk, de hele Santa wat er bedacht is... Ik heb daar, bedoel, dat, dankzij internet kon ik dan naar luisteren, of heb ik, dat, heb ik dat kunnen beluisteren. En ook nog ondemand. demand, dus uh, dat was een beetje per ongeluk, want BBC is in, dat, in, in, in, in, het, in het wereldwijd toegankelijk maken voor programma's uh, nogal lastig, dat heeft met rechten te maken. Het verandert ook ieder jaar, uh, uh, de Nooren waren ook heel lastig in het begin en die zijn ook vrij, uh, uh, vrij open. Wij in Nederlanders gooien alles op internet, dat vind ik ook een heel goed idee. De Duitsers die gaan steeds verder om het, uh, om het wereldwijd toegankelijk te maken. Het, uh, en dat, dat, dat is dat. Prima, prima, dan is internet echt ideaal. Uh, het, het, het werkt, de kwaliteit kun je zo goed krijgen als je zelf wil. Uh, het is beter dan de wereldontvanger. We staan hier op het Empox Festival. Ja. Wat jou betreft, komt, komt radio goed aan de orde? Wordt dat echt goed aan de orde gesteld? Nu we het over, vooral hier bij het Empox Festival, natuurlijk over de nieuwe media hebben, internet? Wat denk je wat mijn antwoord is? Ik denk dat het antwoord nee is. Ja, ik vind het. Uh, ik, ik, ik, ik, ja, klopt. Uh, ik, als het gaat over media, en iedereen noemt al in één adem radio, televisie, internet, dit soort. Of dit festival, maar er zijn talloze festivals, die maken zich eigenlijk aan hetzelfde schuldig. Het gaat heel vaak over televisie, het gaat dan heel vaak gaat het over, dan hebben we ook nog internet. En dan is radio van, ja god, daar moeten we ook wat mee, wat dan? En daar blijft het vaak heel erg hangen of het is, het is, het is meer van hetzelfde. Ik, dat, ik, dat, um... Maar je vraagt het aan iemand die gelooft in het, in, in, in, in, in, zeg maar het toestelradio en in de, in, de, in, de, in de fun van radio. Uh, dus dat kan, kan er geen genoeg van krijgen. Laat ik het uh, afronden tot slot. Welk radiomoment was voor jou echt een, een moment waarvan je zei... Nou, toen toe veranderde mijn leven radicaal, toen, toen stond de wereld stil... Weet je dat nog? Ja, dat was toen ik... Ik ben ooit begonnen als geluidstechnicus. En, uh, ik, belandde bij een programma terecht, uh, ik kwam bij een programma terecht waar ik als, als, als technicus werd toegevoegd. En daar ontstond het idee om een rubriekje te maken. Uh, dat luisteraars cassettebandjes konden opsturen. En er kwamen heel veel cassettebandjes. En de kwaliteit was heel erg slecht. Maar de onderwerpen waren heel leuk. En toen bedachten we weet je wat, dat moeten we toch eens gaan, gaan, gaan uitleggen op de radio. Hoe je dan een microfoon vasthoudt, zoals jij dat nu doet. En wat ik daar ontdekt heb, is dat je met radio... iedere scène, iedere film, iedere locatie... ieder beeld, iedere temperatuur, ieder moment... in geluid kunt, kunt, kunt maken zonder dat je daar daad, daadwerkelijk uh, uh, hoeft te zijn. Dus op dat moment ging er een soort sprookjesland open. Een fantasieboek... Uh, uh, zonder einde met, met, met, met, met, met onbegrensd uh, uh, en dat is, dat is eigenlijk na die tijd niet meer gestopt maar dat moment dat uh, dat, dat, dat ik zelf ontdekte dat radio ook nog mijn fantasie prikkelde Verdomd, het werkt en wanneer was dat? dat was eh, uh, december, nee, februari 1978. Ik dank je. Oké. Okay.